9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De politie mag in het vervolg vaker en ook sneller mensen controleren op wapenbezit. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten. Zo'n fouilleeractie mag dan maximaal 12 uur duren. De burgemeester, die toestemming moet geven voor het preventief fouilleren, hoeft pas achteraf aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen. Nu is dat nog vooraf. De maatregel betekent dat de politie bijvoorbeeld bij een dreigende confrontatie tussen voetbalhooligans sneller over kan gaan tot het fouilleren van mensen. In het wetsvoorstel staat ook dat de politie voortaan altijd arrestanten mag fouilleren. Nu mag dat alleen als er gevaar dreigt. De nieuwe maatregel moet voorkomen dat arrestanten kleine wapens of aanstekers mee hun cel insmokkelen. Franse militairen in Ivoorkust hebben de Japanse ambassadeur in dat land in veiligheid gebracht... nadat zijn huis in Abidjan werd belaagd door zwaar bewapende strijders. Ook zeven ambassademedewerkers zijn gered. De actie werd uitgevoerd op verzoek van de Verenigde Naties. Een panzervoertuig van troepen van Bakbo... zou tijdens de operatie zijn verwoest. Volgens de Japanse ambassadeur ligt er overal bloed in zijn huis... en heeft hij tijdens de aanval urenlang in een kamer... met kogelwerende deuren gezeten... Zijn huis zou zijn aangevallen met machinegeweren en raketten. Vier ambassademedewerkers worden nog vermist. De Chinese dissident Ai Weiwei, die zondag werd gearresteerd, wordt verdacht van economische misdrijven. De politie heeft bekendgemaakt dat een, is ingesteld, een onderzoek is ingesteld tegen Ai. De ontwerper van het Olympisch stadion Het Vogelnest in Peking en een openlijk criticus van het Chinese bewind. Naast een aanhouding werd het atelier van Ai in Peking doorzocht. De beschuldiging is niet toegelicht. In China komt het vaker voor dat dissidenten van niet-politieke misdrijven... worden beschuldigd om ze te intimideren of het zwijgen op te leggen. Zijn familie zegt dat Ai het slachtoffer is van een politieke heksenjacht. In het Amsterdamse openbaar vervoer wordt vandaag gestaakt tegen geplande bezuinigingen. Tussen tien en twee rijden er geen trams, bussen en metro's. De gemeentelijke vervoerbedrijven zijn tegen de 120 miljoen euro die minister Schultz van Hagen wil bezuinigen op het OV in de grote steden. De actie krijgt op 12 april een vervolg in Rotterdam en op 20 april in Den Haag. Dan het weer nog: eerst zonnig, later vanochtend van het noorden uit bewolkt en in het noordoosten wat regen. Vanmiddag breekt de zon weer door, het wordt 11 tot 19 graden. Ook morgen zonnig, de maxima liggen dan tussen de 11 en 17 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met 50 files... Bij elkaar opgeteld 195 kilometer. Nog een paar opvallend lange files. Onder meer de A4 in richting Den Haag. Nog 8 kilometer langzaam rijden tussen Roelvaansveen en Zoeterwoude En op de A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug nog 13 kilometer. En verderop tussen Woer en Knopend Lunetten staat nog 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk bij Knopend Rijsweert op de A27. Maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. De A15 Rotterdam richting Nijmegen is momenteel afgesloten... bij de Noordtunnel door een ongeluk. Er ligt een auto op zijn kant en staat een file van 2 kilometer. En nog vrij druk op de A28 vanuit Zwolle in de richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort en Leuze-Zuid nog 9 kilometer.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 en Lara Renssen. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. We gaan uh, de Europese afspraken over duurzame energie niet nakomen. Dat zegt de Energieraad. Ze hebben maar even een briefje gestuurd aan minister Verhagen. We horen ze zo. We gaan eerst naar Den Helder. Want ook die stad krijgt klappen. Defensie moet bezuinigen. Het mes gaat in tanks en Cougar-helikopters. En vooral in personeel. 10.000 functies worden geschrapt. Marieke de Vries in Den Helden. En dus ook de marine. Hoe groot worden de klappen daar? Nou, men vreest uh, voor grote klappen, hoor. Vier van de tien mijnenjagers zullen verdwijnen. En ook een bevoorradingsschip... Bovendien zullen twee patrouilleschepen die nu nog gebouwd worden... meteen worden doorverkocht. De marine houdt die niet zelf. En alles bij elkaar betekent dat, dat, dat ongeveer een kwart van de marine... van het marinepersoneel ook, wordt wegbezuinigd. En het heeft enorme gevolgen voor het marinepersoneel zelf natuurlijk... maar ook voor de inzet van die Nederlandse fregatten Bijvoorbeeld in de strijd tegen de piraterij. En tot slot gaat de stad Den Helder het natuurlijk merken. Veel inwoners van de stad werken bij de marine of zijn er afhankelijk van. En daar maakten vanmorgen veel mariniers op weg naar hun werk zich nu al zorgen over. Ik denk al leeglopen voor de stad Den Helder. Sowieso voor de mensen dus zal het natuurlijk heel vervelend zijn. Hè? Je, je hebt natuurlijk altijd je vaste lasten, je huizen. Dat is ook, maar je hebt ook bedrijven die natuurlijk ook verbonden zijn met het marinebedrijf. Dus ik denk dat dat ook wel uh, ja, consequenties zal hebben. Nou, nu verkeert het marinepersoneel nog in uh, grote onzekerheid. Welke onderdelen gaan er nou precies verdwijnen? Wat betekent dat voor mijn baan? Wat in ieder geval in stand blijft, is de onderzeedienst. Uh, dit in verband met de inlichtingen. Waar Nederland heel erg goed in is in het verkrijgen van inlichtingen en waar Amerika, de Verenigde Staten, ook dankbaar gebruik van maakt. Maar verder uh, ja, gingen toch veel mensen met een onzeker gevoel vandaag de marinebasis uh, op. Want morgen komt er pas duidelijkheid voor ze. Dan wordt het personeel ingelicht. Rikke de Vries vanuit Den Helder. We zijn ook aan het bellen met de gemeente Den Helder. De redactie is dat aan het doen, want we wilden graag weten hoeveel inwoners ze nou werken bij de marine. Dat uh, uh, horen we hopelijk later. We gaan naar Mark Robin Visser. Uh, die is al de hele ochtend bezig met de bezuinigingen bij defensie. Hij scharrelt rond op de binnenplaats van de militaire academie in Breda. Ligt hier ook hondenpoep? Of, uh, is dat een... Kastanjes hier allemaal. Er liggen alleen kastanjes in het gras. Nee, op de militaire academie ligt geen poep uh, op het gras. Er worden geen honden uitgelaten hier. Uh, nee, dat, dat valt reuze mee. Wim nee. okay. Klinkert is uh, militair historicus en die werkt hier. En hij woont hier ook vlakbij. U kijkt eigenlijk vanuit uw huis op de academie. Ja, prachtig historisch uitzicht. En ook nog makkelijk voor het woon-werkverkeer. Maar vanaf uw balkon kan je dan net niet zien waar wij nu naar staan te kijken. Dat klopt. Die staat in een leopard tank. En... Zullen we er even heen lopen ja, is... door de kastanjes... Uh over het mooie groene gazon. Even kijken hoor. Dat is nog uh, ja, die, uit, uit Oostenrijk. Ja, nee, precies. Je, je kun je wat mee. Dat, uh, maar dit is ook altijd een, uh, een belangrijk onderdeel geweest... In, uh, nou, zeker in de periode dat we aan de IJzeren Gordijn stonden. Want uit die periode dateren deze, deze tanks. En dat was uh, de, voor een, een belangrijk onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht... In de jaren, vooral in de jaren 70, 80 en tot aan de val van de muur... Uh, waren deze tanks van belang om uh, eventueel de Russen tegen te houden... in het ergste geval. Kijk, ja. Dat is open ook, zeg. Zullen we ja, dat wat doen? Of wat gaat er... gebeuren, weet ik. Zullen we hem openmaken? We dus, uh... Kijk, ja, we ja. kunnen even kijken wat erin zit. Toch, uh... Kom, we doen, we doen het gewoon. We doen het gewoon? Ja, tuurlijk. Heeft u dat nog nooit eerder gedaan? Nee, ja, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. Dat, uh... Hij zit helemaal vastgeroest. Ik ben bang dat die, uh... hij vastgeroest is, ja. ja. Klinkt wel. Klinkt wel we zit wel wat in, in hoor. Zijn... Ik weet zeker dat er wat in zit. Dat het degelijk is, dat zie je er wel weer, ja. ja. Uh, dit is uh, een tank. Ja. De tanks gaan eruit, horen wij. Uh, zijn, wat gaat er nou met die tanks gebeuren? Nou, als Nederland tanks afstoot, in het algemeen is het in het verleden... natuurlijk ook heel vaak gebeurd als er nieuwe types kwamen. Die worden verkocht. En als het niet verkocht kan worden, dan in het ergste geval verschroot. Maar liever proberen ze natuurlijk te verkopen. En dan, Nederland heeft altijd, als ze met defensiematerieel dat over is, of verouderd, of voor ons verouderd. We hebben altijd een heel moderne krijgsmacht gehad, op materieelgebied. Dan wordt dat naar, naar andere landen verkocht. Er zijn aparte afdelingen voor binnen de Defensie die dat doen. Dus, dus verkopen of afstoten uh, wil niet per definitie zeggen dat het een minder moderne krijgsmacht uh, wordt. Nee hoor, nee, nee, nee. Kijk, een krijgsmacht verandert altijd in wapensystemen. En je moet natuurlijk je wapensystemen aanpassen aan, aan je taken. Uh, en wapensystemen zijn duur. Een tank is een wapensysteem en alles wat, wat daarbij hoort. Uh, maar net zo goed geldt dat voor allerlei andere uh, wapens. Uh, en en dat, dat ontwikkelt zich in de loop van de tijd natuurlijk steeds. En uh, dit, dit is... Uh, uh... Natuurlijk in zijn, in zijn oorsprong heel erg gericht op een grootschalig conflict in, uh, in Europa. Ja. En daar denken we nu niet meer zo hard aan. Zeg, uh, groot nieuws dus hè, over defensie, over bezuinigingen en banen die uh, weggaan. Dat is ongetwijfeld ook hier in Breda hard aangekomen. Wat gaat u eigenlijk doen vandaag? Dus hard... um, nou, op zich heel aardig. We hebben, uh, ik ga met kadetten volgende week naar Frankrijk. We gaan een zogenaamde battlefield tour doen. We gaan slagvelden uit het verleden bekijken. De kadetten gaan de presentaties houden. Dus de bedoeling is dat ze natuurlijk van deze opleiding niet alleen heel goed voor defensie worden. Dat is het eerste doel. Maar ook zich zo algemeen ontwikkelen. Want een, een aantal zal ook de, de organisatie uitgang, hoe dan ook. Nou, ook bezuinigingen of geen bezuinigingen... dat ze met een goede opleiding de burgermaatschappij in kunnen. Ja, want dat kan natuurlijk ook. Als je nou bedenkt dat die soldaten hier getraind worden... om op zo'n tank te rijden, hè... Ja. Als die nou ontslagen worden, kunnen die dan ook wat anders doen? Gelukkig wel. Gelukkig wel. Ja, ja. Dat, uh, Defensie heeft altijd een uitstroom van personeel gehad. Uh, ene keer wat meer, andere keer wat minder. Ligt ook een beetje aan de economie, natuurlijk. Maar over het algemeen komen die goed aan de bak. En wat is... kunnen die dan bijvoorbeeld? Op allerlei gebieden. Uh, logistiek gebied, heel veel. Organisatiegebied. Uh, allerlei uh, adviesbureaus. Uh, nu te misschien ook in die wat bredere vrede- en veiligheidssector. die zich ontwikkelt in Nederland. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Uh, dus er is al heel breed uh, mogelijk. Sommigen zetten een eigen bedrijf op. Uh, dus ik zie van alles bij oud-kadetten en oud-officieren -oud wat die allemaal doen. Ja. Er hangen donkere wolken, maar er is nog hoop. Dat er leert... is wel hoop. Dat leert geschiedenis ook altijd dat, dat na donkere tijden er ook altijd weer betere komen. Dus dat is wel een positieve gedachte. Maar los daarvan, wat er, wat er nu gebeurt, historisch gezien... als je vergelijkt met de andere belangrijke defensieperiode van bezuinigingen... mag deze er zijn, ja. Dat is zeker waar. Wim Klinkert, militair historicus. Hartelijk dank en groeten vanaf de militaire academie in Breda. Ja, graag gedaan. Mark-Robin Visser was dat vanochtend dus de gast bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Veel onrust over die bezuinigingen bij Defensie. U heeft eerder ook de vakbonden gehoord. Uh, meer daarover vindt u op onze website nos.nl. .no. D66-Kamerlid Magda Bernsen betaalt 20.000 euro ten onrechte ontvangen toelagen terug. Minister Opstelte schreef gisteren dat acht korpschefs de afgelopen jaren ten onrechte toelages hebben ontvangen... Benson was als korpschef in Friesland een van hen... en ze woonden gratis in een huurhuis dat werd betaald door het korps. Bovendien kreeg ze om belastingtechnische reden een compensatie nog daarvoor. Ze zegt destijds niet vermoed te hebben dat die toelage eigenlijk niet mocht. Nou ja, toen ik uh, korpschef werd van Friesland in 2006... heb ik een arbeidscontract afgesloten met uh, mijn werkgever... Uh, daarin zijn we overeengekomen dat omdat ik niet zou verhuizen het korps een flat zou huren voor mij. En achteraf blijkt dat daar geen juridische titel onder ligt. Uh, dus dat ik die gelden ten onrechte heb gekregen. Overigens heb ik die huurgelden niet ontvangen. Maar wel een compensatie uh, voor uh, de fiscale bijtelling zoals dat zo mooi heet. Nou, ik heb uh, al eerder gezegd dat als ik ten onrechte geld uh, ontvang dat ik dat zal terugbetalen. Had u dan destijds niet kunnen bedenken dat dat wellicht het geval zou kunnen zijn? Nee, dat heb ik toen niet bedacht. En ik vind ook dat ik ervan uit mag gaan dat een uh, organisatie met een personeelsjuridische afdeling... ...mij geen uh, zaken toezegt die juridisch niet kunnen. Maar schuift u daarmee de verantwoordelijkheid niet erg makkelijk af op uw werkgever? Ik ga niet mijn arbeidsvoorwaardengesprek hier met u delen... ...maar wij zijn overeengekomen dat ik niet zou verhuizen. Om hoeveel geld ging het? Het gaat nu om 20.000 euro. 20.000 euro aan ten onrechte ontvangen vergoedingen? Nou, alleen die, uh, die huisvergoeding uh, en dat huren van die flat uh, valt daaronder. En verder niks. Nu zegt u van ik betaal het terug. Is dat daarmee terugkijkend dan toch ook een schuldbekentenis? Nee, dat vind ik dus niet. Uh, want nogmaals, de minister is helder in zijn brief. Er is geen juridische titel om het terug te vorderen. Uh, maar ik vind dat ik als Kamerlid een voorbeeldfunctie uh, heb. En daarom heb ik al eerder gezegd, als ik het ten onrecht heb ontvangen, zal ik het terugbetalen. Zijn die 20.000 euro de enige toelages die u destijds heeft gekregen als korpschef in Friesland? Ja, nou, Ik heb wel meer toelagen gekregen, maar daarvan uh, is geconstateerd... dat die gewoon rechtmatig en terecht zijn verstrekt. Want Uit eerdere publicaties blijkt dat u destijds meer verdiende dan de minister. Vindt u dat te verantwoorden als Kamerlid uh, die nu te maken heeft... bijvoorbeeld met tekorten bij onder meer het korps in Friesland? Ik verdiende niet meer dan de minister, laat dat ook helder zijn... Uh, bij mij zijn alle toelagen bij elkaar opgeteld... en is vergeleken met een kraal minister-salaris. Vindt u dat u als Kamerlid op dit moment uh, nog kritiek kunt hebben... als het gaat om bonussen bij anderen? Ja, dat vind ik wel. Ik neem nu mijn verantwoordelijkheid. Ik was toen korpschef en ik had een rechtspositie-regeling afgesproken... met mijn werkgever, die gewoon toen terecht was... Maar u vroeg destijds meer dan een korpschef doorgaans krijgt. Nou, ik weet niet waar u die wijsheid vandaan haalt. Ik vroeg niet meer dan wat een doorsnee korpschef kreeg. Maar het zijn toelages? U blijft maar zeggen toelages. We praten hier alleen maar over een woonvergoeding. En nergens anders over. Maar u heeft ook andere toelages gekregen, zei u zojuist. Die zijn terecht uh, in mijn arbeidscontract terechtgekomen. Ook dat staat in de brief van de minister. Dus u vindt de kritiek als het gaat om uh, ten onrecht verkregen toelages niet terecht? Ik heb geen onterecht gekregen, uh, toelagen gekregen. Het gaat uitsluitend en alleen om mijn woonvergoeding. Ja, maar die was onterecht, dus... Ja, en daarom betaal ik hem ook terug. Ja, u reageert boos op, op mijn vragen, ja, maar waarom ja, doet u ja. dat? Ja, nou ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Ik heb duidelijk gemaakt dat juridisch gezien dit niet terugbetaald hoeft te worden... dat ik mijn verantwoordelijkheid hierin neem... en dat ik het zal terugbetalen. T66-Kamerlid Magda Pernsen was niet zo blij met Michiel Breedveld. Zo, daar gaan we maar weer eens eventjes naar onze verslaggever Louis Dekker. Hij zal de hele week op pad met een elektrische auto. Nou, uh, het is bijna weekend, zullen we maar zeggen. Hij slaat er niet zo best van. Um, John Hoka, kan die wel doorrijden? Uh, nou, als hij op de A12 rijdt, uh, niet vanuit Den Haag naar uh, Arnhem. Daar staan nog flinke lange files. Onder meer tussen Zevenhuis en Nieuwebrug nog 13 kilometer. En verderop nog eens een keer 19 kilometer tussen Woerden en Bunnik. En de A15 Rotterdam richting Nijmegen is afgesloten bij de Noordtunnel door een ongeluk. Er ligt een auto op zijn kant. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. En nog vrij druk op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze zuid nog 10 kilometer. Dit is het NOS. Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het lukt waarschijnlijk niet om de Europese afspraken over duurzame energie na te komen. Met die waarschuwing komt de Energieraad in een brief aan minister Verhagen van, van Economische Zaken. Nederland moet volgens de Raad de komende acht jaar voor 40 miljard euro in duurzame elektriciteit stoppen. Wil het zich aan die afspraken houden? En zelfs als de financiering rondkomt, dan zal het investeringstempo nog achterblijven, zegt de Raad. Van de Energieraad is Marjolein Demmers. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even over die Europese afspraken voor 2020. Hoe luiden die? De Europese afspraken voor 2020 voor Nederland zijn dat er in 2020 14% van de energie duurzaam moet zijn opgewekt. En dat is dus het totale energiepakket. En waar zitten we nu ongeveer op? We zitten nu op uh, ongeveer uh, 9% in 2010. Maar dan heb ik het over de elektriciteitsopwekking die duurzaam is opgewekt. Aha, want er moet nog meer bij? Nou, de doelstelling is opgesplitst in een aantal energiefacetten. Dus dat gaat om elektriciteit en ook om warmte en gas. Ah ja, oké. Okay. Dus er valt nog heel wat te doen om die laatste 5% erbij te krijgen. Nou, de, de, de duurzame elektriciteitsdoelstelling die is veel hoger hè, in die uitsplitsing. Oh. Dus die 14% is opgebouwd uit die verschillende factoren. En voor de elektriciteit is de doelstelling 37 van in 2020. Daar zijn we nog lang niet. Daar zijn we nog lang niet. Wat zouden we op dat gebied kunnen doen met 40 miljard euro, denk ik dan, mevrouw Demmers? Nou, het gaat om een enorme grote capaciteit die eigenlijk gerealiseerd moet worden. Uh, en ja, daar zijn ook behoorlijk grote investeringen voor nodig. Mm -hmm. um, uh, uh, uh, uh, uh, 37 van de elektriciteit, dat kun je je voorstellen, dat is nogal wat. Ja. Maar wat, wat, wat, wat kun je doen met, het, met 40 miljard dan? Waar, waar, waar, waar moet dat uitgegeven worden? Ja, dat, dat is natuurlijk uh, uh, daar zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden voor. En uh, de richtlijn die vraagt ook van Nederland om een voorstel te doen, een plan te maken om uh, die, uh, die doelstellingen te halen. En in dat plan heeft Nederland van de zomer 2010 ook aangegeven dat een groot deel daarvan moet bestaan uit wind. Dus wind op land en wind op zee. Maar ook uh, biomassa bijvoorbeeld. Maar dan nog, dan red je dat allemaal, want als het geld al misschien geen probleem is... dan moet je dat nog maar ergens vandaan halen, ergens neerzetten, bijvoorbeeld die windmolens. Ja, dus, dus dat is eigenlijk ook het, het punt wat de Energieraad hier maakt. Um, onderschat deze enorme ho hoge doelstelling niet en uh, neem maatregelen... Uh, om hem, zelfs als we hem niet helemaal kunnen halen, hem zo goed mogelijk te halen. Maar ligt er een, een duidelijk plan wat dat betreft? Nou de, uh, er is een nieuwe subsidieregeling die gaat dit jaar van kracht, SDE+. Uh, wij zeggen alleen in ons advies, uh, subsidie is prima, uh, minst het voldoende is om voor investeerders ook een aantrekkelijke business case te, mogelijk te maken. En is dat het geval? Nou, dat zou moeten blijken uit de reactie van de markt op deze regeling. Dus dat zullen we even moeten afwachten. De subsidies zijn gemaximaliseerd voor verschillende technologieën. En of dat voldoende gaat zijn, dat zal blijken uit de marktreactie op die subsidiemogelijkheid. U weet nu nog niet of dat uh, te laag is geweest bijvoorbeeld of te weinig? Nee. En wij zeggen ook van, kijk, een subsidie is een eigenlijk een uitnodiging. Daarmee maak je iets mogelijk. Maar als we de doelstelling willen halen... dan uh, is het niet meer een kwestie van hè, u, u zou het mogen doen. Nee, dan, dan zullen we echt moeten. Ja. Nou is wel de vraag van, heeft Nederland de zaak laten versloffen... of is dit gewoon die Europese doelstelling te veel hooi op de vork? Nou, de Europese doelstelling is ambitieus. Maar in, niet uh, de... te? Nou, ik denk dat het nodig is. Dus uh, de, de, de, en, uh, Die doelstelling die staat daar nu... Um, in 2007 hebben de EU-landen de 2020, 2020 target met elkaar afgesproken. En die is uiteindelijk geland in 2009 in de Europese richtlijn... waarin ook deze doelstelling is gecon geconcretiseerd voor Nederland. Ja. Uh, ja, daar zijn we willens en wetens met z'n allen mee akkoord gegaan. Dat betekent dat we ook... Moet moeten doen. Nemen. Ja, en dat hebben ze tot nu toe onvoldoende gedaan. Mevrouw Demmers van de Energieraad, hartelijk dank. Voor je uitleg. Ja, die duurzame energie kun je natuurlijk mooi in een elektrische auto stoppen. Nou, dat doet verslaggever Louis Dekker al een hele week. Op de vierde dag van zijn elf stopcontactentocht is hij aangekomen bij Ruud Kornstra. Dat is wel zo'n beetje de aanjager van elektrische autorijden in Nederland. Kornstra verdient zijn geld als duurzaam ondernemer. En aast op een plek in de Eerste Kamer. Hij is ook nog dol op snelle auto's. Voor één keer laat ik de auto waarin ik de hele week al rijd, de auto van het jaar, elektrisch, volledig elektrisch, die laat ik staan. Want Ruud Koornstra, de duurzaam ondernemer, de evangelist van het elektrisch rijden. De evangelist, nou ja, ja de promotor, absoluut. Als we googlen op Ruud Koornstra zien we meestal een vrolijke man in beeld aan boord van een elektrische lotus. Ja, dat klopt. Ik en dat al... is even een tegenvaller vanochtend. Ik dacht, een cabrio, ik stap in en waar zitten we nou toch in? Het doet een beetje denken aan de Suzuki Alto van 15 jaar geleden. Ja, het is een beetje het formaat Citroën C1. Maar het is een Nederlands fabrikaat. Het is een Nederland gefabriceerde auto. Of geassembleerd eigenlijk, elektrisch. Um, dit is de garageauto. Mijn auto staat met hele gladde achterbanden bij de, bij de garage. Die mocht niet meer de weg op van de, van de garagist, heet dat dan. Uh, want uh, uh, dat was niet veilig meer. Ik kreeg allemaal nieuwe achterbanden op. En ik heb nu een leenauto. Dus dit is de eerste leenauto van de garage, elektrisch. Dat is de allemaal. elektrische leenauto. Nou, kom maar op. Nou, dan gaan we. Kijk, het Kijk, bewijs. Het bewijs. Uh, het leuke van deze auto, degene die deze auto gaat maken... er komen er 3000 dit jaar van de band in Nederland, heeft nog geen naam voor deze auto. Dus als u nu toch in die radio-uitzending zit... vraag dan Nederland mee te denken voor de naam voor de Nederlandse elektrische auto... die hier ook gemaakt wordt, Meet in Lochem. Meet nu... in Lochem. Nou, dan zal het wel iets met Lochem worden. We zullen een fotootje op de site zetten en op Twitter. U bent duurzaam ondernemer, dat klinkt heel saai. U bent degene die elektrisch rijden aan de man wil brengen. Nederland er klaar voor wil maken, wil enthousiasmeren. Ja, twee jaar geleden had ik de, een van de eerste elektrische auto... en dat was meteen een sportwagen. En dat is een beetje mijn credo, dat alles wat groen en duurzaam is... tot voor kort altijd werd gezien als uh, minder in kwaliteit, minder leuk. Maar het is fun. Ik zag net uh, iemand bij de tank nog staan, toen ik een kopje koffie ging halen... 1,72 voor een liter... Uh, benzine. En... Koren op uw molen. Ja, koren op mijn molen. En dan voor, voor, voor nog geen 4 euro heb je een volle tank in deze auto. Ik ben aan het pionieren nu een dag of 4. U al tienduizenden kilometers. En dan ook meestal met het ouderwetse stekkertje dat ik thuis voor de magnetron gebruik. Ja, ik, uh, word altijd, uh, ik ben in Nederland ook nog een beetje verantwoordelijk... voor infrastructuur voor elektrische auto's. Want de promotors worden dan altijd gevraagd om te helpen dingen uit te rollen. Nou, dat ben ik aan het proberen. En uh, ik zeg alleen altijd, elk raam wat open kan... waar iemand achter zit, is voor mij een oplaadpunt. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Maar dan moet je wel alle tijd van de wereld hebben. Nee, een beetje charme is het voor mij geweest de afgelopen twee jaar. Uh, en het was toen nog heel bijzonder, een elektrische auto. Er komen er nu natuurlijk steeds meer. Maar wacht even, charme? Vier uur stilstaan bij een pompstation langs de snelweg? Nee, nee, dat is geen charme. Maar de charme om te vragen of je bij iemand mag opladen... als je toch in een bespreking zit, je zit twee uur in een bespreking... en ik laat ongeveer 30 kilometer per uur. Dus na twee uur praten heb ik weer 60 kilometer geladen. Het Zo gaat... doet u dat. U komt binnen en u zegt, waar is hij? Stopcontact. Ja, of bij de buren, als het, als de buur, want als het verlengsnoer niet lang genoeg is, moet ik het bij de buren doen. Dus ik ben heel vaak, dag mevrouw, mag ik misschien bij u even opladen? En dat mag altijd. U zult veel contacten hebben opgebouwd, hè? Ja, ja contact is een mooi woord ook in het kader van elektrische auto's. Ja. Nou wil ik best geloven, u krijgt een hoop voor elkaar. Maar de caravan erachter... Op weg naar Frankrijk. A, ah, die caravan kan er niet achter. B, we halen Frankrijk niet. Nee, maar je kunt met dit soort dingen altijd bedenken waarom het niet kan. En ik zoek dan altijd naar de mogelijkheden waarom het wel kan. Het halfvolle glas. Ja, of zoek de kraan. Dat is misschien nog wel belangrijker. Ik heb hem, denk ik. De naam. Voor deze auto. Hoe gaat die heten? De Logo Motion. De Logo Motion. Ja, ik vind het wel mooi. Ja. Een bijdrage was dat van onze eigen Louis Dekker... die dus op een elf-stopcontactentocht is en morgen is zijn laatste dag. Bijna half tien. We gaan het nog even over de Olympische Winterspelen in Sochi hebben in Rusland in 2014. Die spelen is zes onderdelen rijker. Nieuw op te spelen zijn de ploegenwedstrijden rodelen en kunstrijden. En ook wordt skispringen of schanspringen voor vrouwen een olympische sport, officieel. En Rotterdamse Wendy Fuik is een van de twee Nederlandse skispringsters. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat lijkt me goed nieuws. Ja, heel goed nieuws. Ik heb gisteren heel de hele dag achter de computer gezeten. En toen las ik het eindelijk en had echt wel een oplichting. Want, hoe groot is de kans dat je meedoet in Sochi? Um, ja, dat ligt helemaal aan mezelf. Ik moet me kwalificeren. En uh, tot nu toe is het allemaal uh, heel goed gegaan met het WK ook. Mm -hmm. Dus uh, ik heb er alle vertrouwen in. Hoe sta je op de wereldranglijst? Uh, op dit moment 25e. En dan maak je kans? Uh, ja, je moet de kwalificaties halen. en uh, Dit seizoen was dat uh, twee keer top 20. En dat heb ik toen gehaald. Dus, okay. dus uh, voor het WK. Hoeveel wordt er gesprongen door vrouwen? Want we zien altijd, vooral de mannen, moeten wij natuurlijk wel toegeven... in de, in de schanzentournees en zo. Hoe ja. doen de vrouwen dat ook? Uh, wij hebben ook schanstournees en wij hebben continental clubs. Dat was uh, tot op het laatste seizoen was dat het hoogste niveau uh, dat houdbaar was voor de dames. En dat wordt jammer genoeg niet uitgezonden. Nee. En vanaf volgend seizoen, dus 2012... Uh, begint het uh, met de World Cup en zal dat uitgezonden worden. Dus dan uh, kunnen ze ons allemaal terugzien op tv. Ja, prachtig, uh, mevrouw Fuik. Waar uh, traint u? Ik train heel veel in het buitenland, heel veel in Duitsland. Uh, in het zwarte woud en uh, verder wedstrijden over de hele wereld eigenlijk. Uh, 25e nu op de wereldranglijst, dat zegt natuurlijk niet alles. Nice. Ben je dan nog medaillekandidaat? Nou, het gaat gewoon per jaar elke keer een stukje beter en natuurlijk zijn er momenten waarop je gewoon wat minder springt en momenten waarop het weer eigenlijk uh, super loopt. En uh, nou ja, als het elke keer een stukje opschuift, uh, elk jaar uh, vijf plaatsen omhoog, dan zal je uiteindelijk op een, uh, een goede plaats uitkomen. Hmm, nou, laten we dan eens even rekenen. Zou je dan een medaille kunnen halen in Sochi? Zit dat erin? Nou, ik ga gewoon mijn best doen en dan uh, zien we dat vanzelf wel. Maar is, is, is dat een van je... Ja, dus je moet je natuurlijk eerst kwalificeren, maar, ja. maar het, is dat een van je doelen om daar een plak te halen? Ja, zeker, ja. En zit dat erin? Zeg, nee, zeg eens eerlijk. Ik zit dan op een leeftijd waarop ik dan wat meer ervaring heb. En uh, ik ga gewoon trainen en mijn best doen en uh, dan zie ik het allemaal wel. Nou, dat zou dan de tweede medaille worden van Nederland op een alpine onderdeel. Ja. Denk ik dan, hè? Ja. ja. Naar Zouwerbrei. Uh, wij ja, wensen je heel veel succes. Dank u wel. Wendy Vuiker. We gaan het volgen. En dan 2014 uh, wordt dat een medaille op het skispringen voor vrouwen voor Nederland. Dat zou mooi zijn. Ja. We zijn aan het eind gekomen van het Radio 1-journaal van deze ochtend. Um, morgen zijn we er weer. Klokslag zes uur. Wij hopen u ook. Um, nu door naar Mark Zakenburg. Die zit naast ons. Goedemorgen, Mark. Wat heb je in je programma? Goedemorgen, Nederland. Een hele goede morgen. Um, het gebeurt niet vaak dat de overheidsdiensten elkaar in harde woorden publiekelijk te lijf gaan. Toch gebeurde dat gisteren toen de Raad van Hoofdcommissarissen gehakt maakte van een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En Wij praten met de Raad van Hoofdcommissarissen over de vraag hoe zit het nou echt met het oplossingspercentage. China. Ja, jullie hadden het er vanochtend ook al over. Het treedt weer keihard op tegen kritische geesten. En dan nachtmerries. Veel mensen hebben ze zo vaak dat ze er echt last van hebben. En nu komt er een nieuwe therapie. Dit en meer straks in Caro Goedemorgen in Nederland. Na het nieuwsbulletin van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische prins Laurent is opnieuw in opspraak geraakt. Volgens de krant La Libre Belgique heeft hij vorige week op eigen houtje... een ontmoeting geregeld tussen twee hoge Libische diplomaten... die allebei tegen Gaddafi zijn. en wilde hen op die manier steunen. Koning Albert en de regering wisten volgens de krant nergens van. Als daar minister Opstelte ligt, mag de politie vaker en sneller gaan fouilleren. Zo'n actie, bedoeld om wapens op te sporen, mag twaalf uur duren. De burgemeester, die toestemming moet geven... hoeft pas achteraf verantwoording af te leggen. En Opstelte wil ook regelen dat arrestanten altijd worden gefouilleerd. De Japanse ambassadeur in die voorkust is door militairen in veiligheid gebracht. Dat gebeurt op verzoek van de Verenigde Naties. Het huis van de Japanse ambassadeur in Abidjan werd urenlang belaagd door gewapende strijders. En zelf had de ambassadeur zich verstopt in een kamer met kogelwerende deuren... En zometeen gaat de KRO er ook wat aan doen aan de Chinese dissident Ai Weiwei... die zondag werd gearresteerd. Hij wordt verdacht van economische misdrijven. De politie heeft bekendgemaakt dat er een onderzoek is ingesteld tegen Ai. Hij is de ontwerper van het Olympisch Stadion Het Vogelnest in Peking. En hij is een openlijk criticus van het Chinese bewind. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWW verkeersinformatie Verkeer in de regio Rotterdam of Breda onderweg naar Antwerpen... kan het beste omrijden via Bergen Zoom... Want in België op de E19 is een behoorlijk ernstig ongeluk gebeurd met de vrachtwagens bij Sint-Job en Goor. Verder staan er op dit moment in Nederland 33 files, goed voor 135 kilometer. Het is nog opmerkelijk druk op de A12 Den Haag in de richting Arnhem. Tussen Zevenhuis en Nieuwebrug 13 kilometer en verderop nog eens keer 18 kilometer langzaam rijden tussen Woerden en Bunnik. De A15 Rotterdam richting Nijmegen is momenteel afgesloten bij de Noordtunnel door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 4 kilometer. En het is nog vrij druk op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en Leuzenzuid zuid nog 11 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Politie beschuldigt het Centraal Bureau voor de Statistiek van Broddelwerk. Stijgt of daalt het oplossingspercentage nou wel of niet? China treedt weer keihard op tegen alles wat kritisch is. Rechters kruipen in hun schulp naarmate het aantal wrakingsverzoeken toeneemt. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee minuten over half tien geweest. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Mm Haro -hmm. van Attenveld hij, is vanochtend in Lelystad. Ze waren bang dat een huis minder waard werd. Dreigden met juridische stappen. Anderhalf jaar geleden stond de buurt hier op de barricade. Toen ze hoorden dat er 30 mensen die lijden aan schizofrenie... hier een woning zouden krijgen. Desondanks krijgen vandaag de eerste bewoners de sleutel. Reacties en vragen, u kunt ze kwijt op... Goedemorgen -nederland Misleidend broddelwerk en schadelijk. Het zijn grote woorden van de Raad van Korpschefs... over het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat CBS kwam gisteren met cijfers waaruit blijkt... dat er tussen 2005 en 2009 de uitgaven voor opsporing flink steeg... terwijl het aantal misdrijven dat werd opgelost juist minder werd. Jelle, Egas van de Raad van Korpschefs, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou gebeurt het toch niet zo vaak... Hè, dat overheidsinstanties elkaar zo in de haren vliegen... Waarom bent u zo boos op dat CBS? Klopt u die cijfers niet? Nou, over de cijfers is geen discussie. Hè. De cijfers zijn op zich juist. Dat hebben we ook in een gesprek gisteravond uh, nog uh, aan elkaar bevestigd. Dus daar is de discussie niet over. Waar het, uh, waar het over gaat in deze is een webartikel wat het CBS gisteren publiceerde. Waarin uh, het ons in het verkeerde keel gaat schoten dat de beperkte weergave van een aantal, is op zich hè, juist de cijfers en de beperkte combinatie, wel erg makkelijk de suggestie wekt dat uh, de Nederlandse politie vooral op bornejacht is... en weinig met die echte misdrijven aan de slag is... en met weinig oog heeft voor de echte criminaliteit. Nou, laten we dan en... toch even naar die cijfers gaan. In 2009 5% minder misdrijven opgelost dan in 2005... maar in diezelfde periode wel 12% meer uitgegeven. Dat zijn toch hele duidelijke cijfers? Dat zijn toch duidelijke feiten eigenlijk? Ja, dat zijn duidelijke feiten. Alleen in deze combinatie ontbreekt ieder perspectief. Kijk, waar wij, uh, er, er bestaat ook geen discussie over... dat de politie niet Duidelijk wilt worden afgerekend op haar prioriteiten. Maar laten we even dat oplossingspercentage bijvoorbeeld is bij de kop pakken. Kijk nou, ik doe dat even aan de hand van het geweld. Geweld is een belangrijke prioriteit. Daar is ook een landelijke prioriteit voor die politie. En van de afgelopen periode is het ons gelukt om van iedere 100 aangifte van een gewelddelict 60 verdachten in een politiebureau te brengen. Dus iedere 60 procent brengen we daarvan binnen. Uh, u moet zich voorstellen dat het oplossingspercentage wat hier wordt gepresenteerd. verderop in de keten wordt gemeten. Dus hoeveel mensen uiteindelijk van die 60 komen er voor het rechtbankhekje te staan? En dat is niet alleen van de politie, maar zegt iets over de prestatie in de keten met elkaar. Maar het gaat politie uiteindelijk zijn wij dus om... bezig. Onze, ja. onze inspanning zit op het verhoren en de waarheidsvinding. en rechercheonderzoek op die 60 verdachten. Maar achteraf, hè, door het aanbieden aan het Openbaar Ministerie van Zaken waarvan je zegt van nou het bewijs is nog niet helemaal rond. De besluiten die het OM daarin neemt, de afdoening die het OM daar ook zelf in doet... maakt dat je niet al de 60 uiteindelijk op het konto kan bijschrijven als we zeggen oplossingspercentage. Dus het is een trechter uh, waarin er veel aan de bovenkant van die trechter door de politie... aan inspanningen en ook resultaten uh, worden gepleegd en resultaten worden geboekt. En uh, ja, dat is wat het perspectief vonden wij wat nu... Zal maar zeggen, zwaar onderbelicht blijft. Het klinkt me toch een beetje als een rookgordijn. Met alle uh, waardering, meneer Egas. Uh, cijfers blijken cijfers. U kunt er een klein gedeelte uithalen. Blijft dat in 2009 u uh, van alle strafbare feiten maar 2% uh, oploste? 98% waren overtredingen. Uh, meest uh, snelheidsovertredingen. Klopt ja. dat dan wel? Nou, daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Kijk, uh, als het gaat over politie-inspanningen dag en dagelijks van mijn collega's op straat. dan uh, hebben we in 2009. 10 uh, heb ik dan even over, over wat recentere cijfers. Zo'n 1,3 miljoen staande houdingen. Ja, dus een bekeuring uitschrijven waar iemand bij is. Dat is politiewerk. Uh, wat hierin wordt meegerekend bijvoorbeeld, maar dan wordt het een spelletje rond deze cijfers... is uh, 9 à 10 miljoen uh, bekeuringen uit flitspalen en radarcontrole. Jongen, die zijn nogal makkelijk op te een lossen. Een hele efficiënte politieinzet, maar nauwelijks. Hè. Dus kijkend naar uh, uh, de prioriteitsstelling voor de politie en onze inspanningen die we plegen nogmaals... ...vinden wij het perspectief daarin... Uh, ...te mager gebleven in de in het artikel van het CBS, en dat is waar we uh, even gisteren in... nou ja, forse bewoordingen ook even zijn tegen zijn opgestaan. Ja, dat was duidelijk. Uh, laten we het eens vergelijken met bijvoorbeeld Duitsland, als het om opsporing gaat. He, die doen het veel beter. Daar worden volgens professor Peter Tak drie ja. keer meer zaken opgelost als in Nederland. Dat zijn duidelijke feiten. Waar... Met, met een ander rechtssysteem, met andere afspraken van hoe er geteld wordt uh, aan de poort en, uh, en, en verderop in de keten. Dus dat is een, een, inderdaad een bekend voorbeeld wat altijd, wat altijd weer langskomt. Kijk, in, ook in Nederland zou je kunnen zeggen, ik neem een ander delict, woninginbraken. Wat, het komt in de politiepraktijk, dat is iets anders dan de juridische praktijk, dat legt dat zo uit. Maar in de politiepraktijk komt het voor dat wij een woninginbreker pakken, waarin we door de sporen, door ons forensisch materiaal, door de inspanningen die we plegen, wij makkelijk dertig woninginbraken, dus een hele serie kunnen linken aan één verdachte. Maar dat hij uiteindelijk de keten ingaat. En uiteindelijk in die keten wordt geteld op 1 à 2 zaken. En niet op de 30 die wij bewezen achter vanuit onze politiepraktijk. Nou, dat werkt in andere landen anders. En dus, dus waar meet je in die keten? Waar wil je die politie-inspanningen ook. In die, eh, waar wil je ons ook aan, aan, aan houden? Nou, daar pleiten we voor. Let daarop het perspectief. Let ook op wat die politie inbrengt. als het gaat over het aanpakken van veiligheidsproblematiek in ons land. En, en, en probeer dat niet te plat te slaan. Nee. Al met al zegt u, uh, het CBS uh, presenteert misschien wel wat cijfers... ze staan in een verkeerd perspectief. Er is helemaal niks aan de hand, meneer uh, Egas? Nee, nee. Kijk, uh, als het nou gaat om... Hè, want dan kom ik toch even over de zorg die zowel door de politietop... als de top van het Openbaar Ministerie en de grote burgemeesters... is er zorg over de, de, de, de effectiviteit van de aanpak van criminaliteit in ons land... Laat daar geen misverstand over bestaan. En die zorg is ook vorig jaar zomer aan het, aan het nieuwe kabinet gemeld. Uh, en we zien nu ook met onze nieuwe minister van uh, Veiligheid en Justitie... dat er ook forse plannen zijn, aanvalsplannen zijn van onze minister. En we voelen ons ook gesteund in, uh, in de ambitie om uh, het nog beter te doen. Maar ook beter met elkaar te kijken naar ieders inbreng. Hè? Want aanpakken van veiligheid en van criminaliteit is, een, is steeds meer... Is steeds complexer. gaat ook over vele partijen die erbij betrokken zijn om, uh, om het een slag toe te brengen. En, uh, en uh, maar zeggen, we voelen ons als politie door de minister ook gesteund om daar uh, voortvarend ook uh, weer in te verbeteren en nieuwe stappen te maken. U de dus zorg zegt, is er wel ja. degelijk. Die wordt ook gedeeld. Uh, in die zin is uh, zeggen, de onderliggende mm -hmm. boodschap van het CBS, uh, die delen wij ook. Maar ja, als het gaat om ook over webartikelen, laten we met elkaar kijken dat je wel het juiste perspectief ook neemt, bij die politieinbreng uh, blijft houden. De Raad van de Korpschef, u zei het al, heeft inmiddels contact gehad met het CBS. Bent u weer vrienden? Uh, ja, absoluut. De verbinding is gisteravond al gelegd. Heeft al, uh, op, uh, op hoog niveau heeft er al, uh, zijn er al telefoongesprekken gevoerd. Hebben even met elkaar gekeken, natuurlijk, ook naar, uh, naar het. Uh, hoe dingen nou zijn verlopen. En uh, we zullen ook zeker in verbinding met het CBS. Uh, ook naar de toekomst kijken. hoe we, hoe we elkaar daar uh, wat makkelijker en beter in vinden. Ik dank u wel, Jelle Egas van de Raad van de Korpschef. En nog een uh, goedemorgen. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. De prijs van een Ruwe olie klom vandaag weer naar een recordhoogte van 130 dollar. En dat levert onze staatskas dan flink wat op. Maar de vraag is, hoeveel eigenlijk? Het antwoord komt van CBS-econoom Michiel Vergeer. Het is een voordelige zaak voor de minister van Financiën. Vorig jaar kreeg de minister van Financiën al 10,5 miljard euro aan aardgaspaten binnen... Dit jaar zal dat bedrag ongetwijfeld flink oplopen. Misschien wel in de buurt komen van de 15 miljard... die de minister van Financiën over 2008 heeft binnengekregen. Als we kijken waar dat vandaan komt... heeft dat te maken met de koppeling van de aardgasprijs aan de olieprijs. We zien dat de olieprijs nu rond 120 dollar per vat ligt. en Dat is een heel stuk hoger dan vorig jaar nog het geval is. En de aardgasprijzen volgen... Deze olieprijsontwikkeling zei het met enige vertraging. Overigens is de olieprijs met 120 dollar per vat nog niet zo hoog als medio 2008. Want toen zat de olieprijs in juli van dat jaar op 147 dollar per vat olie. Daarna is de prijs overigens wel heel sterk gedaald. Heeft u een vraag bij het nieuws, mail ons KRO.nl Voor uw minuut Ranking de Nieuws. Maar nu eerst het goede nieuws. Positive News Network. Dit is een waarschuwing. Stop. Turn away now. Do not come any closer. You are approaching a United States Navy ship. Dreigende taal van een Amerikaans oorlogsschip aan de bewoners van de wijk Bronbeek bij Arnhem. Nee, Arnhem ligt niet aan zee. En de mysterieuze stem was waarschijnlijk afkomstig van een militair te huis. l Kruiswijk, z commandant. Zijn de pensionado's een beetje de weg kwijt? Ja, dat is mij niet bekend. Maar als u, als u wil, kan ik u terug laten bellen door de kapitein Luttig. Onze hoofdfacilitair, die weet meer uh, daarvan. Oh ja, ja, heel graag. Oordopjes of zo, dat, dat, dat soort dingen helpen niet. Want het is niet alleen horen, het is ook, een, het is ook voelen. Het is een soort drukgolf die dwars door je lijf gaat. Uh, dus je kunt je daar niet voor afsluiten. Het bereik is erg groot. Dus ook al ga je 10 kilometer verderop, Ja, daar is het ook nog. kan niet meer. In Arnhem horen ze dan misschien stemmen. In Groningen horen ze nog veel meer. Het is zeg maar te vergelijken met uh, als je een hele zware dieselvrachtwagen in je huis hebt staan. Stationair te draaien. Dat geluid is dan iets zwaarder. Het is een beetje pulserend, zeg maar. Het varieert hoor, dus dat is een beetje afhankelijk van uh, de bron die dat uh, veroorzaakt. En nee, Dirk van der Plas is niet paranoïde. Hij is hooggevoelig voor laagfrequent geluid. Dat heet uh, laagfrequent geluid. Van de gasinstallaties van de NAM. Eigenlijk een geluid dat de meeste mensen niet kunnen oppikken. Maar zo'n 2,5% van de bevolking uh, kan dat wel. Het heeft de tijd geduurd voordat men nu gelooft, hè? Het speelt... Eigenlijk al meer dan 10, 12 jaar, maar toen was het nog niet zo heel erg. Maar er is nu een RIVM-rapport, en dat zegt dat er wel degelijk heel veel geluidsoverlast gemeten wordt. U bent dus niet gek en u kunt weer rustig gaan slapen. Ja, dat is nog de vraag. Kijk, als het geconstateerd is, dan moet het nog opgelost worden. Uh, dus ik ben bang dat het nog wel een tijdje gaat duren. Positive News Network. Intussen gaat de mysterieuze stem rustig door met het bedreigen van de bewoners van Brombeek. Dat vertel ik. Ja, die stem die zegt dat mensen dekking moeten zoeken. Ja, dat is helemaal correct. Uh, wat er is gebeurd. Ja, uh, correct. Hij ging ze doodschieten. Nou, Wat ze daar gedaan hebben, ze hadden een zogenaamd sound system, noemen ze dat? Een soundmaster. Dead Reforce? Die, uh, dat systeem werkte niet goed, want het ding ging steeds of vanzelf lopen. of konden ze niet uitkrijgen. En dat is gebeurd. Oh, dat is gewoon een foutje oké, oh, oké. Okay, okay. Want uh, je, je dacht dat er een Amerikaans marineschip in de buurt was aan de Ja, die maar dat, dat was een testbandje en uh, dat kon ook op schepen gebruikt worden. Dat was een voorbeeldbandje. Alleen die mannen die dat installeerden, nou, die hebben of hun zaken niet goed gedaan, omdat ze, een, een firma, een burgerfirma is dat, die willen die spullen graag aan de Defensie verkopen of laten zien. Het is ook geen goede marketing natuurlijk als je iets wil verkopen. Ja, maar weet je wat het is? We gaan hier ook niet uh, lopen schieten op, op, op het terrein, zo simpel is het gewoon. Nee. Als mensen dat toch doen, ja, dan zijn wij net zo verrast als, uh, als u. Dat was Sander Bartling. China pakt kritische geesten keihard aan. We gaan terug naar Lelystad. Ah, Door het Wat dacht u anderhalf jaar geleden toen u hoorde... hier in onze buurt komen 30 mensen die lijden aan schizofrenie wonen? Nou, in eerste instantie zijn we ons lam geschrokken. Uh, behoorlijk, want de timing om het te doen en de bekendmaking was precies midden in de zomervakantie. Uh, dus er waren een heleboel mensen niet. En we zijn dus in de buurt met de bewoners die er nog waren uh, een actiegroep gestart. Sef Geuskens is bewoner hier in Lelystad-Haven. Ik ben in de Stavorenstraat, een klein straatje met een dertigtal woningen. En ik loop hier het inloopcentrum binnen... want vandaag krijgen toch de eerste vijf mensen... die lijden aan schizofrenie hier de sleutel van hun eigen woning. Ze gaan wonen hier in een gewone woonbuurt. Carola van Alve, goedemorgen. Goedemorgen. U woont in een vergelijkbaar project in Almere. Wanneer wist u, ik leid aan schizofrenie? Um, ik kreeg als 16e, om mijn zestiende eerste psychose... Uh, ik heb nog heel lang aangemodderd. En uiteindelijk op een, mijn 21ste jaar heb ik de diagnose gekregen. Dus dat heeft vijf jaar geduurd. Waarom duurde dat zo lang? Um, nou, eerst ben ik via de schoolarts bij het RIAG terechtgekomen. Uh, daar hebben ze niet echt onderkend. Het kwam ook een beetje omdat ik niet alles mocht zeggen van de stem in mijn hoofd. Dat moet ik ze toegeven. Uh, daarnaast hadden ze misschien nog wat ouderwetse gedachten daarover... Uh, daar ben ik opgehouden en toen ben ik bij een paranormaal genezer terechtgekomen. Uh, dat was uiteindelijk niet goed voor mij, maar wel te begrijpen. Want het is vrij aantrekkelijk als je niet meer psychiatrisch geval bent, maar gewoon heel erg gevoelig. En uh, toen kreeg ik weer een hele heftige psychose. En toen kwam ik op het ziekenhuis in, het, in Utrecht terecht. En daar hebben ze na een paar maanden de diagnose gesteld... En ik ben dan nog steeds onder behandeling. Wat betekent dat voor je dagelijks leven, dat je leidt aan deze ziekte? Uh, voor mijn dagelijks leven betekent dat onder andere... dat ik geen betaalde arbeid kan doen, omdat dat ontzettend veel druk op mij legt. En als ik te veel druk op mijn schouders heb... Ja, dan, dan heb ik kans om weer psychotisch te worden... en moet ik misschien weer opgenomen worden. Uh, dus ja, betaalde arbeid, dat lukt me gewoon echt niet... Maar ik doe in plaats daarvan gewoon vrijwilligerswerk... dat ik toch iets kan betekenen voor de maatschappij, zeg maar. Sinds zes jaar woont u in een project zoals dit project. Gewoon wonen in een normale buurt. Daarvoor woonde u bij uw ouders. Wat is het voordeel? Het voordeel is dat het natuurlijk heel fijn is... om niet meer afhankelijk van je ouders te zijn. En daarnaast is het echt zo. een een heel mooi project. De huisjes zijn mooi, de mensen zijn aardig. En je krijgt precies de hulp die je nodig hebt eigenlijk. Dus ik heb moeite bijvoorbeeld om dingen te overzien... Uh, dus ik krijg hulp bij het huishouden en bij het behandelen van mijn post. En daarnaast houden mensen in de gaten dat ik me niet te druk maak vanwege die psychose die dan weer op de loer kan liggen. loop ik nog eventjes naar buiten om te praten met uh, Mickey Adriaansens, Het bestuurder bij uh, Triade, de zorginstelling die deze woning hier heeft gerealiseerd. Waarom is het nodig dat deze mensen de buurt ingaan? Het is belangrijk dat deze mensen een bepaalde combinatie hebben van veiligheid en vrijheid en ondersteuning. En um, om dat goed te kunnen organiseren heb je ook een bepaalde schaal nodig. Dus je zult een groep mensen moeten vinden met eenzelfde soort vraag voor ondersteuning. Zodat je dat in, ja, op een, met een bepaalde mate van vrijheid met een eigen plekje goed kan vormgeven. En deze wijk is daar ideaal voor. Stef Geuskens, de buurtbewoner. Aanvankelijk dus veel verzet hier in de buurt. Hoe staat dat er nu voor? Ik denk dat het uh, nu heel positief is ontvangen. En zeker denk ik uh, een grote bijdrage is geweest uh, de klankbordgroep. Die heel gemotiveerd uh, samenwerking heeft gehad met uh, Centrada en Triade. En uiteindelijk het product uh, heeft vormgegeven zoals het er nu staat. Ik hoorde, uit... ik hoorde dat er zelfs al vrijwilligers uh, zich hebben aangeboden vanuit de buurt. Ja dat klopt. Ik weet niet precies wie het zijn. Maar dat is alleen een bijzonder positief gegeven. Kortom, het is hier gewoon feest. En de eerste vijf bewoners die krijgen zo direct hier de sleutel. Dankjewel, Harm van Attenveld. C'est la vie dans ce monde Het beeld komt samen met Amadou en Mariam, la realité. De Chinese regering is vast van plan niet in dezelfde val te trappen... als Libië, Tunesië en Egypte. En heeft daarom de teugels in het land de afgelopen maanden... ongekend hard aangetrokken. Met andere woorden, een onderdrukkingscampagne die zijn weerga niet kent. China-correspondent Marije Vlaskamp, een heel goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er van die onderdrukking te merken? Ja, onderdrukking, uh, het hangt er even vanaf wie je bent hier in China, of je daar iets van voelt. Uh, dissidenten, uh, critici van uh, de Chinese regering, die zeggen dat ze nog nooit zo onder druk zijn gezet uh, sinds uh, nou ja, 30 jaar ongeveer. Uh, ...huisarrest, uh, arrestaties en ook ja, het verdwijnen of gearresteerd worden... ...van een uh, heleboel uh, dissidenten, advocaten, uh, yeah, mensen die op uh, internet uh, kritische dingen schrijven... ...gewone schrijvers en nu dus ook hele beroemde kunstenaar IWW. Ja, yeah, uh, mensen verdwijnen of worden uh, inderdaad aangepakt dat ze... Ja, hun mond een tijdje houden. Ja. Wordt er over hem gesproken? Wordt er over gesproken dat er zoiets aan de hand is in China... door de rest van de bevolking? Um, de rest van de bevolking uh, krijgt het wel mee... maar uh, is er ja, eigenlijk aangewend... Uh, het is niet de eerste keer dat in China... politiek het klimaat heel gevoelig is. Denk aan bijvoorbeeld uh, hey, midden jaren tachtig na het neerslaan van uh, democratiseringsbewegingen... op het plein van de hemelse vrede. Toen wist ook iedere Chinees van... nou. Dit wordt nu een tijd waarbij we allemaal ons rustig moeten houden en geen grenzen moeten overschrijden. Uh, Chinezen die worden daar ook mee opgevoed. Dus gewone Chinezen zeggen ja, heel eenvoudig: van ja, het politieke klimaat is nu eenmaal even zo. Dus we moeten gewoon nu eventjes uitkijken. Maar er zijn mensen die dat niet willen of die die signalen niet doorkrijgen of negeren. Zoals uh, die IWW, uh, dat is altijd al een redelijk controversieel figuur geweest. Mm -hmm. De afgelopen jaren heeft hij zijn kont extra tegen de krip gegooid met kritiek op uh, van alles en nog wat, onder andere de vrijheid van meningsuiting. En dat is hem uh, ja, dus nu te duur komen te staan. Nou wordt er een verband gelegd met die uh, Arabische lente. Is dat inderdaad, denk jij, de verklaring waarom er nu in China toch weer uh, harder wordt opgetreden? Ik denk dat het uh, maar een heel klein stukje van de verklaring is. Um, kijk, uh, we hebben hier te maken met de interne politieke situatie... ...namelijk dat uh, volgend jaar in 2012 er een nieuwe generatie uh, leiders aan gaat treden in het politiebureau... Dat zijn altijd hele spannende tijden in China als er dus een wisseling van de wacht gaande is. Nou, op dit moment schijnt het zo te zijn, maar daar krijgen we natuurlijk geen informatie over, dat er in die hoogste regionen van de macht toch wel degelijk geknokt wordt wie die hoge plekken mag gaan bekleden. Uh, dat zie je niet, dat merk je uh, niet. Uh, ja, je merkt het alleen aan uh, dat de staat laat zien uh, dat ze dat de baas is. Nou, daarbij komt natuurlijk de internationale situatie uh, van ja, opstanden, het omverwerpen van allerlei autoritaire regimes in andere delen van de wereld. Uh, waarbij de Chinese overheid het standpunt heeft van... Uh, ja, dat is eigenlijk door het Westen uh, opgestookt. Uh, dat zal ons hier niet gebeuren. Wij laten aan iedereen die kritiek heeft of had... ook al is het nog een heel klein dissidentje die niemand kent... of zo'n hele beroemde kunstenaar... zien dat wij de macht hebben en dat wij onaantastbaar zijn... en dat er onder onze burgers niemand is die niet aangepakt zal worden. En dat is het signaal dat ze hebben afgegeven met het aanpakken van IWW... Uh, die tot dusver eigenlijk altijd vrijwel ongemoeid is gebleven. Dus die ja, onrust in de Arabische en uh, Noord-Afrikaanse wereld versterkt eigenlijk alleen maar het politieke proces wat je hier al had. Uh, de staat laat zien uh, dat ze oppermachtig is en dat niemand het in het hoofd moet halen om ook maar iets te willen beginnen in, in de orde van grootte van jasmijnbewegingen. Op het wereldtoneel speelt China natuurlijk een steeds grotere rol. China is een belangrijke handelspartner geworden van veel westerse landen. Uh, ja, na deze arrestatie van Weiwei hebben ze zich laten horen. Wat voor indruk maakt dat in Peking? Maakt eigenlijk op in het openbaar helemaal geen indruk. China uh, heeft buitengewoon scherp laten weten via de uh, Global Times... wat een uh, ja, nogal bijterige krant is uh, van de communistische partij... Dat de IWW een, een wagens is die steeds de grens heeft opgezocht en er zelfs overheen is getrapt getra, gelopen. En dat dat niet getolereerd gaat worden. En dat hij dat, ja als hij het niet horen wil, maar moet voelen. En dat alle kritiek uit het Westen ja onderdeel uitmaakt van dat grote complot om China onderuit te schoffelen. Dat is hoe de staat er officieel over denkt. En we hebben eerlijk gezegd ook wel gezien in allerlei zaken in het verleden waarbij het Westen druk uitoefende om dissidenten vrij te mm -hmm. laten... of om ja. clement te zijn met buitenlanders die hier opgesloten zaten. Dat China daar niet meer naar luistert... Uh, en dat soms die druk zelfs, uh, ja, in het openbare althans... Uh, een tegenovergesteld effect heeft. Dankjewel, Marije Vlaskamp uit we China. We moeten eruit hier volgend nieuws van 10 uur. Morgen om 2 uur vanuit de Kroon in Amsterdam, oud-minister Tieneke Knetelbosch, nu voorzitter van de Nederlandse Reders, die particuliere bewakers op schepen wil om ze tegen piraten te beschermen. Robert Albertink-Tijm, schrijver van de tv-serie Adam en Eva als gastrecensent. De Sportweek van Frits Barend. De Journalistenpanel met Margriet van der Linden. Satire met Sanne Wallis de Vries. En live muziek van Marieke Jager. U bent welkom in de Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5.30.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 Ticketcenter.nl. Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl Zeg schat, wanneer ga je eindelijk beginnen met schilderen? Ik? Huh? Dankzij Slim Schilderonderhoud van planbuilding hoef ik nooit meer zelf de te laden op. En dat voor maar een paar tientjes per maand. Oh, kijk op planbuilding.nl Zo, bijna klaar. Mooi Henk. Oké okay, Paul, wil jij een koeriertje? Dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog. Ah.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 Ford Mustang, V8, 130 pk, bouwjaar 72, lichtbruin gelakt, al oh heerlijk. En aan de Stiel herken je de vakman. De machines van Stiel zijn er ook op accu. Ook de kettingzagen. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Klaar voor het nieuwe pinnen? Neem Basis van Ziggo Zakelijk met pin en chip. Nu pin en chip voor slechts 8,95 per maand. Kijk op ziggozakelijk.nl Dit is Radio 1.